Uur. Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Een maand geleden stormde Dilano K. tijdens PSV Sevilla het veld op... en viel daar de keeper van de Spaanse club aan. Oh, oh, oh. Daar komt een fan. En die valt die keeper aan. Ja, ja, daar lijkt het wel op. Met capuchon en die wil hem echt een klap geven. Ja. Ongelooflijk moment. De man heeft nu een stadionverbod van 40 jaar gekregen. Eerder kreeg hij ook al twee maanden zelfstraf. Ook in Groningen was het raak. Gisteren werd speler Jetro Willems geslagen door een supporter. De voetballer en zijn club hebben aangifte gedaan. De jongen werd opgepakt, maar is inmiddels weer vrij. Zijn vader zit nog wel vast. Die zou stewards hebben mishandeld. Er worden extra juristen ingehuurd in Groningen om de zaken van bewoners in het aardbevingsgebied sneller te kunnen regelen. Er moet worden beslist welke huizen preventief worden versterkt. En dat moet allemaal niet te lang duren. De minister die hierover gaat vindt dat het allemaal binnen twaalf weken afgehandeld moet zijn. Er is een jong van 18 opgepakt voor een overval op een jumbo in Rotterdam-Zuid. Die overval was vorige week. De opgepakte jongen en een andere overvaller eisten geld staken een medewerker neer met een mes. Ook werd de eigenaar van de supermarkt gedwongen... om de jongens een lift te geven, zodat ze konden ontsnappen. En het leger van Noord-Korea wordt ingezet op een onverwachte plek. Soldaten moeten op boerderijen gaan helpen eten te verbouwen. Want het land is bang voor een hongersnood. De afgelopen jaren was er veel slecht weer. Er komt amper voedsel het land in door coronamaatregelen. Maar dat zijn niet de enige problemen, zegt deze Noord-Korea-kenner. Daarnaast is er eigenlijk tekorten aan, aan alles, aan... Tractoren, brandstof, kunstmest en ja, kiest het land ervoor om geld te blijven pompen in de ene rakettest na de ander in plaats van, nou ja, ik noem maar eens wat, uh, voedselimport. En analisten spreken wel van de ergste voedselproblemen sinds Kim Jong-un uh, elf jaar geleden aan de macht kwam. Het is niet heel gek dat het leger wordt ingezet. Militairen worden in Noord-Korea ook wel eens ingezet om huizen te bouwen. Dan nog het weer vanavond opklaringen, morgen vroeg weer regen. Morgenmiddag zonnetje, dan een graad van 13. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB meeste drukte in onze regio nog op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij na de vesting. 13 kilometer file het draait al langzaam vanaf Diemen-Noord met zo'n 10 minuten vertraging. 10 minuten oponthoud ook op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt De Nieuwmeer. Kwartiertje vertraging op de Ringweg van Amsterdam, de A10. Vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel op de A10 Zuid, 9 kilometer file. En 10 minuten vertraging op de N207 vanuit Hillegom naar Alphen aan de Rijn. 4 kilometer file bij Alfred Nieuwveen.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 The answer only the rider knows. Can we about out a road less travel? speelde hij dit ook op 24 november... tijdens een aflevering van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Welkom bij deze auteur in Max Polman was dat, uh, mensen met uh, Roadless Traveled. En dat uh, is trouwens van een uh, eerder album, mini-album, EP... hoe je het maar noemen wilt. Maar hij uh, is bezig met nieuw materiaal. Sterker nog, het is af, want uh, de vinylboer is bij hem geweest. Daar heeft hij een hele doos uh, met allerlei... Uh, ja, dingen afgeleverd. Die allemaal de verkoop in moeten op 18 mei bij Café Dik en Dik. Want daar is de release show. En uh, dat uh, zal je weten ook. Uh, goed, uh, vanavond hebben wij hier tussen 8 en 10 Christie op bezoek. En dat uh, gaat over onze verhalen. En zij uh, zal daar het een en ander over gaan vertellen, wellicht. ...zal ze daar ook nog het ene van laten horen. Want ze heeft ergens, dacht ik, in februari ook nog een show gedaan... ...in de Dromedaris in Enkhuizen. Dus dat ga je straks vanaf 8 uur zo'n beetje horen. Maar we hebben natuurlijk ook nog materiaal. waar nog even ter plekke gedropt. Een nieuwe single van Sam Sexton. 13 april is haar release show in het Patronaat. Dus dat uh, is dan daar... En het is van een album, haar debuutalbum. En het nieuwe nummer van haar heet Love You So. first time that I met you You are so shy and tiny too from the good old days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 down. It's hier uit de buurt, zowel Sam Sexton als deze Starfish. Sam Sexton gaat op 13 april haar album release show doen in het Patronaat. Vijf dagen daarvoor is het de beurt aan deze band, Starfish genaamd. De band van Mats Antmiraal. Vorige, vorige week hebben ze Vibing Solo uitgebracht. En dus is het aanleiding om op 8 april hun album te laten releasen. Zelfde zaal trouwens in het patronaat. Ik geloof in de kleine zaal. Daar zal het allemaal plaatsvinden. Um, ja, dan is er ook weer een stukje productie afkomstig van het King Forward Records label. Ja, die jongens... Die hebben toch best wel hele leuke dingen en interessante dingen. En hier zit ook een directe link met een van de eigenaren. Want Frank Bond is de oprichter van dat King Forward Records label. Maar zelfs muzikant van, uh, van de band Alaska. En daar speelt een van de bandleden ook in dit verhaal mee. Namelijk de drummer Louis van Sinderen. En... Die heeft uh, samen met zijn broer hebben ze een, uh, een band uh, opgericht. Dat heet Kings Indian. En morgen komt er een heel mooie single uit. En die ga je nu horen. Port Ellen. dat uh, straks onze gasten uh, zo dadelijk uh, binnen gaat komen. Want ik zit nu een beetje op het uh, klokje te krijgen. Ik krijg het een beetje Spanisch benaapt. Maar goed, uh, dat uh, zullen we zo wel mee gaan maken. Want uh, eerst ga ik even dit uh, tweetal afkondigen. Uh, Kings Indian met Port Allen. Dat is uh, het uh, instrumentale werk van onder meer de drummer van Alaska... Louis van Sinderen en Charlotte. Die je net met Lovely... Dat komt van een EP. De EP heet Underwishing Stars. Het grappige is, de winnaars van de Rob Akta Award van afgelopen zondag... daar speelt de gitarist in mee in diezelfde band Dat is Alex Haak. Die speelt zowel bij Lancet mee als in dit, deze band Charlotte... die toch al ver geschopt heeft in de landen. Want ze worden nogal veelvuldig op de landelijke zenders gehoord en gedraaid. Dat is een beetje het verhaal. Als je op een gegeven moment in het voorprogramma van Frauke terugkomt, ja dan kan het ineens heel hard gaan. Zo dadelijk, want, uh, na, uh, want na dit uh, nummer gaan we praten met Morphuis. Want uh, er komt de EP van hem aan, Morphosis, en die komt morgen uit. Maar eerst laten we al iets uh, daarvan horen, tenminste in uh, elk geval van de vorige EP. En dat uh, is het nummer Burning in Paris. MUZIEK By the chimney, kill the dark that sleeps in me There's a fire that's burning in the heart of my mind There's faith in my ashes, a hopeless romantic I wish we were burning in Paris tonight If I had the second chance, one more night where we could dance, I would laugh away the fears. I'd do anything. dive in your waters cross all of your borders your love dress falling down to your feet in a field of sunflowers we lay there for hours tonight for the scents and your whisper. Met het nummer Burning in Paris. En we hebben hem ook aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond. Ja, ja. Um, ja, Dit is van een uh, single, volgens mij. Uh, die, denk ik, een paar weken terug nog is uitgebracht. Klopt, hè? Ja, dat klopt helemaal. Ja, Absoluut. Um, staat hij ook op, uh, op, het, uh, op de EP? Uh, om meteen met de deur in huis te vallen. Ja, zeker weten. Dit staat zeker op de, op de EP. Is ook een, de, de song is ook een soort rode draad van de, van de EP. Hm. Heb, je, heb je zelf ook iets met Parijs? Um, nou, familie van mij woont in de buurt van Parijs. Ja. Um, uh, ja, mijn moeder's uh, zus, dus mijn tante woont in Parijs. En ja. uh, mijn nichtjes ook. Dus ik, uh, ja, ik ben graag in Frankrijk. Ja. Um, overigens, want uh, je praat ook over je moeder, maar ik heb hier ook uh, het uh, verhaal. Want uh, je zegt ook uh, van het onverwachte verlies van je moeder. Dat is, ja, ik weet niet wanneer dat uh, geweest is. Maar daar uh, gaan uh, die nummers ook voor een deel over. Volgens mij ook uh, deze Burning in Paris. Ja, ja, dat klopt. Ja? Um, de, dit liedje: Burning in Paris gaat eigenlijk voornamelijk over dat je niet de luxe van tijd hebt. Dus je denkt eigenlijk van... oh, we kunnen dit nog volgend jaar nog doen... of laten we, laten we uh, deze plannen... Uh, nog even ons uitschrijven. En, um, mijn moeder had bijvoorbeeld... een soort ja, een bucketlist gemaakt... met alle dingen die ze wilde gaan doen... Uh, ja. als ze met pensioen zou zijn. Um, en dit nummer is eigenlijk geschreven... uit het perspectief van mijn vader... die ja. uh, al die plannen met haar dan uh, besprak. En eigenlijk uh, dacht van... Nou, weet je, dat doen we wel op een later moment... Maar ja, dat, laat, dat latere moment, dat, dat, ja, dat kwam niet. En toen dacht ik eigenlijk de, de, ja, Ik wilde eigenlijk heel graag een nummer schrijven dat gaat over de spijt die je dan ervaart als je, uh, als je erachter komt dat, dat tijd niet onbegrensd is. Ja, ja uh, het, is, het is eigenlijk, uh, ja, de tijd is gelimiteerd. Dat, dat, uh, dat is één ding wat ik. Uh, wat ik... Ja, ik praat een beetje uit de, dezelfde ervaring eigenlijk, niet, niet uh, in de zin van uh, dat, uh, dat dat je op moet schieten, maar uh, je wil zoveel uh, in een kort tijdsbestek, denk ik, of zie ik dat verkeerd? Ja, precies. Ja. Ik denk ook dat je soms moet nadenken van wat is nou eigenlijk echt belangrijk, zeg maar. En, mm. en vaak zijn we natuurlijk heel erg bezig met uh, ja, wat, wat we willen bereiken, of uh, waar we naartoe willen gaan, maar eigenlijk um, de momenten die je samen hebt en uh, die herinneringen die je samen uh, kan maken, dat, dat zijn natuurlijk de allerbelangrijkste momenten en ik denk dat dit liedje dat benadrukt, dat je niet moet vergeten dat dat juist hele belangrijke momenten zijn die je, die je later weer kan koesteren. Ja, even over de naam, Morfuis, waar komt die vandaan? Die naam? Uh, het, is, het is een uh, naam vanuit Griekse mythologie. Uh, Morpheus, of Morpheus is de, de god van de dromen. Mm. Uh, en, en voor mij is het. Uh, mijn vrienden noemen mij altijd heel erg dromerig. En uh, ik, ik, ik vind het zelf ook heel mooi om een wereld te bouwen om de muziek heen die die dromerige sfeer heeft. Uh, dus zeg maar, ja, mijn liedjes zijn eigenlijk heel. Persoonlijk, uh -huh. maar de naam geeft mij ook de ruimte om op het podium en ook in mijn video's uh, ook een, een, een extra wereld eromheen te creëren. Ja. Waardoor ik zeg maar nog krachtig kan zijn, maar ook mezelf daarin kwetsbaar kan opstellen. Ja, um, nou is dat, ja, want ik uh, toen ik, ik had, ik had niet eens het bericht gelezen en ik zei gelijk al: uh, Ja, dit is meteen chanson-achtig. Ja. En ik kijk in het uh, bericht. Ja hoor, dan staat het er ook letterlijk in. Maar goed, ik, uh, uh, je laat je toch wel een beetje inspireren door uh, mannen als Charles Asnavoer. En wat ik er heel duidelijk in uit uh, hoor komen is Jacques Brel. Yes, ja absoluut. Ik vind het echt te gek hoe uh, zij met enkel een spotlicht en een microfoon en een heel goed verhaal, mm -hmm. een, een, een hele, een heel publiek zeg maar uh, op een puntje van de stoel kunnen laten zitten. dan tegenwoordig gaat het zo vaak over uh, uh, catchy producties mm -hmm. en over de nieuwste trends. maar ik, ik vind het juist heel gaaf als de storytelling weer in de spotlight komt te staan en over de emotie achter een verhaal. en uh, ja daar, daar heb ik me heel erg door laten inspireren inderdaad. Ja, wat doe je als je op het podium staat uh, in dat opzicht? Ja, ik, ik ben wel iemand die heel erg ervan houdt om met mijn handen te bewegen. en als ik, nu, Terwijl ik nu met je spreek, laat <laughs> ik ook veel met mijn handen, zeg maar. Ja. maar ik dat, zie het niet hoor, maar goed, vertel verder. Ja, ja, ja dus dat, dus dat, en ik vind het ook heel erg fijn om met Mimiek te werken. En met, uh, ja, dat... dat, ja, dat, dat ja, ik vind het vooral heel belangrijk dat je de emotie ervaart als je naar een performance komt. Ja. En ja, hoe reageert het publiek daarop als ze bij jou een optreden zien en horen? Ja, dat is heel bijzonder eigenlijk. Want um, ik, ik kijk heel graag ook het publiek in om in de ogen te kijken van de mensen die ik voor me heb. En, dan zie je soms ook wel echt dat mensen wel eens echt tranen in de ogen hebben. of dat ze naar me toe komen laten. met van ja, ik heb toch wel een traantje gelaten, zeg maar. En, en, en dat dat, dat, dat, dat het mensen ontroert, dat, uh, ja, dat doet me natuurlijk ontzettend goed. Want ik denk dat muziek zo'n mooi medium is. waarbij je echt. Je, waarbij je, dat is echt een soort helend medium, zeg maar, voor mij. En dat, dat is waarom. Muziek ook voor mij heel erg belangrijk is. Dus dat vind ik natuurlijk geweldig als, als dat muziek dat kan doen. Ja, het, het werkt uh, heilzaam eigenlijk ook, denk ik, als ik jou zo hoor. Ja, dat bedoel ik, ja, precies. Ja. Ja. Um, en ja, dat, dat wil je dus eigenlijk ook uh, op, over gaan brengen in de EP die morgen uh, uit uh, wordt uh, gebracht. Morphosis. Precies, ja. Ja, ook die titel, uh, is dat ook weer opgehangen aan, de, uh, aan een een of andere godse mytholoog of een mythologisch figuur uit, uit de Griekse geschiedenis? Nee, die titel toevallig niet, maar het is wel gebaseerd op, op mijn artiestenaam. Hm? Maar het, het, het, het Morphosis is voor mij eigenlijk de, de, de transformatie die ik zelf heb meegemaakt door met dit verlies om te gaan. Want op het moment dat je iemand verliest die heel erg waar je heel erg van houdt, dan, dan ga je ook anders naar de wereld kijken en mm. je, je, je verandert eigenlijk ook een klein beetje als persoon, want je, je wordt volwassener natuurlijk. Mm. Um, dus ja, op een gegeven moment dan, dan uh, ja, die, die transformatie dat is eigenlijk waar deze songs over gaan, mm. over, over het verwerken ervan en het, uh, en, ja, het, het veranderen daardoor. Ja. Yeah. Um, afgelopen week heb je hem, uh, volgens mij heb je ook een optreden gedaan in Grasnapolski. Niet vervangen met uh, Grasnapolski, maar het Grasnapolski Festival in Groningen. Ja, klopt. En hoe was dat daar? Ik vond het heel erg leuk om daar te performen, Want het, het publiek van Grasnapolski is daar natuurlijk ook vooral om, om nieuwe muziek te ontdekken. Dus hm. het is een heel fijn publiek om voor te spelen. Ja. Ik voelde me voor het eerst op een podium heel comfortabel. Normaal gesproken ben ik altijd een klein beetje zenuwachtig natuurlijk, maar ik voelde me, het voelde echt uh, alsof ik helemaal mezelf kon zijn en helemaal ontspannen mijn liedjes kon zingen en ik vond de reactie van het publiek ook heel erg fijn. Dus uh, ja, ik heb er hele fijne herinneringen aan. Oké, okay, um, nou ja, we komen zo langzaam rond op het uh, punt dat we morfoses ook laten horen. Maar uh, als ik kijk, en dat is ook eigenlijk een leuk bruggetje naar uh, waar jij op uh, te vinden bent. Want daar heb ik ook naar zitten kijken. Uh, dan is het niet morphuis, hè? dus M-O-R-P-H-E-U-S. Nee, er zit, ja. er zit 33 en dan Us. Dus na de H komt de 33 en dan Us. Waarom heb je die 33 gekozen? Ja, het klinkt heel stom, maar 33 is, is mijn lievelingsgetal. En het brengt, ik, ik zie het getal steeds terugkomen. Dus ik heb het gevoel dat dat getal mij uh, geluk brengt. Ja, uh, ik ga je nog wat vertellen. Uh, je kan er wereldkampioen Formule 1 mee worden, hè? Met dat getal. Ja, absoluut. absoluut. Dus ik denk dat het is een fantastisch getal is. Die, die, die hou ik in mijn naam. Zeg <laughs> maar goed. Um, we gaan hem laten horen. Hier is uh, Morphuis uh, met het uh, nummer Morfosis. Morgen dus op dat uh, debuut-EP van deze man. Feel my porcelain skin Turn into steel The dragon up to show its teeth and I Looking from my shell. De mensen die afgelopen zondag tijdens de finale van de, van, ik zou bijna zeggen de grote prijs van Nederland, want het is het dus niet, de Rob Agda wordt. Uh, en dat was de vierde band. Er was een uh, gitarist die uh, draaide overuren op die avond. Dat was Rasmus Bischop, want die zat in drie van de, de bands. Bij Chai zat hij, bij Daisy Bellis en bij Maren Charlie. Uh, en deze Marion Charlie die komt zo waar volgende week met een nieuwe single. En die single die heet Self-Sabotage. En dat was de reden waarom we Overthinker draaiden. En die heeft ze ook volgens mij gespeeld afgelopen zondag. Tijdens de finale van de uh, Rob Agderwoord. wordt bijna weer een grote prijs van Nederland zeggen. Maar dat is, uh, dat is tegenwoordig door zo'n een of andere uh, reclame overgenomen. Nou, dan weet je het wel wat, uh, wat dat is. Volgende week! Want we gaan uh, natuurlijk uh, gewoon vrolijk verder. We hebben vanavond hebben we Christy in de studio. Dat is altijd heel erg leuk. Uh, en die uh, laat uh, iets horen van haar album uh, Onze Verhalen. En daar gaan we het ook uh, straks natuurlijk over hebben. Maar volgende week is het de beurt aan de Zweefclub. En die komen ook. Softpunk noemen ze het. Uh, en het heet een gratis paard. Ik ben allemaal veel agressiever.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 Maar zo werkt het aan. Een gat is paard. Die kan je zo pakken. Soms is dat zo. Jezus. Maar dat wil ik niet te vaak zeggen. Een gevolgen in de kamer. We waren best wel flink geschrokken, Maar het was ook heel mooi. Toen was ik daar. Ik weet het al. Ik had hem helemaal vergeten te draaien. Krijg ik hem aangeboden van Martin van Sain of Leo? Vergeet ik hem gewoon. Maar goed, ik heb hem uiteindelijk nu gedraaid. Maar wel in de samenvatting had ik hem meegenomen voor de maandag. In de aanloop voor onze herhaling. Dan weet je dat ook weer. Maandag verschijnt er meestal een bericht. En dan kun je weten wat we dus uh, doen. Uh, The Sign of Leo met de Final Hour. Dat is weer hele serieuze kwesties die hij aanroert. Uh, samen met uh, tegenwoordig Margrethe. Als ik het goed heb, uh, vormt hij de band. Mm -hmm. Dit is Berenice Valeer En nu weer een ander nummer van dat hele mooie album From Silence. En dat nummer dat heet Close To Me. Christie op de achtergrond, al heel erg warm draaien op dit moment. Maar dit was toch wel heel erg mooi en ingetogen werk van Jacob D. Edward. Met uh, het nummer Hyacinth en Mathiola. We gaan uh, op naar het nieuws van 8 uur. En dat is weer uh, ook uit dezelfde plaats uh, waar Jacob D. Edward er afkomstig is: namelijk Lorem Ipsum en Molly.